Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. En in deze uitzending, dames en heren, hebben wij niemand minder dan Jurjen Koopmans, Klaas Wassenaar en Adam Kokesch. Helemaal uit Amerika, inderdaad. Ja, geef hem een hartelijk applaus. Ja, ik moet er wel bij zeggen dat Adam niet in levende lijf aanwezig is, maar via de papieren post. Hij heeft namelijk speciaal voor jullie luisteraars een brief geschreven en die gaan wij voorlezen in deze uitzending. Verder zal Julian Koopmans het hebben over zijn stille tocht die hij maandag gaat houden in Leeuwarden. En het is een stille tocht voor de slachtoffers van drie jaar Mark Rutte. En ook doet Klaas Wassenaar mee. En samen met uh, Jurien en Klaas doe ik, jongen-jongenpier, nu eventjes het nieuws. Wat is er allemaal gebeurd in het nieuws? Laten we eerst naar het binnenland gaan, want daar is heel veel gebeurd. Er was een uh, D66-lid in Haarlem die had, een, had het een en ander te melden, hè, Klaas? Ja, klopt. Dat is uh, weer heel smeurig. Ik pak het uh, citaat er even bij. Mevrouw Leitner uit Haarlem schijnt tijdens reactie uh, aan haar burgemeester te hebben gezegd... dat uh, de criminele Marokkaanse jongeren die uh, voor bedreiging en uh, mishandeling uh, waren opgepakt... En uh, dan in plaats van maar een uh, langdurige opsluiting, mm -hmm. misschien een, uh, een woning, een wijf en werk moesten krijgen. Want opsluiting is duur. Dus de, de overheid die regelt tegenwoordig ook de wijven? Ja, precies. Maar nou, ik zat te denken, een wijf, dat klinkt, uh, dat klinkt zo slecht. Hè? Misschien ja. is het echt een probleem dat ze in Haarlem een aantal wijven hebben. En nu uh, <laughs> willen ze dus de jongeren eigenlijk een huis en een baan geven. Maar daarvoor in ruil moeten ze ook een wijf nemen. Dus dat zou eigenlijk twee problemen in één klap willen oplossen. Ja, ja, ja. Een beetje efficiënt gedacht. Maar, uh, in plaats van zeven waagden. Ja, nee, het is weer... Het is, het is weer wijf, dat klinkt gewoon weer een beetje ruw En soms, dat, dat, dat, dat, dat, dat maakt het dan weer... Misschien moest ik ja, dat, dat, dit statement weer wat kracht geven. Het, het, uh, ja, ja. ja. uh, ja, het is wel uh, het halen. misschien echt uh, kena. Ja, wijs. Maar het is typisch rare gedrag, uh, gedrag, Ook een rare gedachte dat je... Uh, verwacht dat iemand goed gedrag gaat vertonen nadat je hem al hebt beloond. Hè? Dus uh, iemand moet werk voor jou doen, maar je geeft hem eerst de beloning. En daarna ga je gewoon wachten hoe goed het werk wordt gedaan. Het is, ja, uh, zelfs als je natuurlijk... iemand die, die vandalisme pleegt, zeg maar, die iets kapot te maken, die, die, die en dan geef je, je hem 100 zijn. euro en dan hoop je van, nou nu gaat er geen vandalisme meer. Nee, nou, een, een baan en een huis, wat is dat? Ja. Een enorme beloning. En dan uh, ga dan we hopen dat ze het goed gaan doen. Het werkt gewoon niet, je moet gewoon werken voor je, dat is de enige manier om ook waardering te hebben voor wat je krijgt. Als, ja. het, als dit gebeurt, dat is gewoon heel menselijk, als jij wordt beloond voor slecht gedrag, dan heb je ten eerste, hè, nee profiteer er gewoon van, maar je, je verliest ook al het respect voor degene die jou dat geeft. Ja. Ja. Kijk, als deze handeling, natuurlijk dus, ja, gaan ze, ze lachen in ontvangst nemen, maar het respect verdwijnt totaal. voor, uh, voor haar en wie zij vertegenwoordigt. Eigenlijk zij vertegenwoordigt dan het volk en zij is volksvertegenwoordiger. Dus dit vernietigt gewoon het respect ja. voor het uh, Haarlemse volk. Ja, nou, sorry. en dat, uh, dat, is, uh, dat is heel treurig. Jurien, Je hebt iets uit het tegenovergestelde. Dus goed gedrag wordt bestraft. Ja, ja inderdaad. Uh, uh, mensen die zijn zuinig en dan... Uh, Sparen ze, hè? Sparen mm -hmm. is goed, toch? Ja, okay. ik heb er we hebben en, niks uh, tegen. Ja, en het IMF die zegt, ja, hè, we hebben geld nodig. Ik lees onder andere dat uh, het IMF van Europa de commitment mm. eist dat we, uh, ja, Griekenland wel, uh, dat, dat, dat we schulden gaan kwijtschelden en dat we meer gaan uitlenen aan, uh, aan Griekenland. En uh, ja, daar hebben ze geld voor nodig en dat willen ze af gaan nemen van de spaarders. Mm. Maar liefst... Uh, 10% een eenmalige heffing, en uh, ja, dat spaargeld geld. Uh, ja, tenzij dat je het uh, tijdig overboekt naar orde waarvan mensen niet weten dat je het daar hebt, dan ben je het kwijt. Ja, Die vergilde heeft gewoon weer besloten van uh, wie ze nu gaan overvallen. Ja, ja, eigenlijk is het een oproep tot een bankrun, hè, want het is, het, het, het is, uh, ja, toch een levensgevaarlijke ontwikkeling dat. Uh, Mensen een, een, een deel van hun spaargeld. Ik vind 10% vind ik ook nog best wel een belangrijk deel. Dat mensen dat zomaar kwijt kunnen raken. Hè? Ja. Dat de overheid zegt, ja, sorry, het was van jou, maar nu is het van mij. Ja. Maar ja, Europa is ziek en Nederland ook, hè? je gaat de last alleen maar omhoog. Dus ja. eigenlijk. Uh zien we een oplopende inflatie. Het is, uh, ik vind het gewoon triest. Nou, maar er is, ook, er is ook nog goed nieuws, hè. Ik ja. zie net, uh, net, net, net binnen vers van de pers, vers. Uh, Reuters, Reuters meldt dat het aantal miljonairs is opgelopen in een aantal landen, ah. onder de andere de Verenigde Staten, 1682 nieuwe gelukkigen. <laughs> Oké, okay, ja, maar dan komt het ook een beetje omdat Bernenke veel even bijlopen druk, hè. Mm -hmm. Wat ook wel leuk is, in de top 5 staat ook Italië met 127 nieuwe miljoen, miljonair. Wauw, gefeliciteerd. Ja. Stond aan de goede kant van de drukpers. Spanje ook nog, Zuid-Europa, daar gaat het goed. Is er nog een soort oorzaak uh, te vinden van uh, waarom die miljonairs daar zijn gekomen? Ik weet niet of het gewoon zat omdat ze aan de goede kant van de drukpers stonden of dat, het, uh, dat ze er echt iets voor gedaan hebben? Geen idee, ik, ik, ik zeg gefeliciteerd. Ja, ze ja, hebben uh, misschien gewoon een, een, een aantal, aantal miljonairs uh, erbij, het is, uh, het is heel boeiend. Je hebt, uh, in Nederland uh, is de staatsbegroting iets van uh, 260 miljard, mm -hmm. dus daar zouden we enorm veel mensen miljonair van kunnen maken. Ja, een soort, uh, ja misschien als, uh, he, de, je kan ook gewoon de belasting niet innen, maar... Als je heel veel mensen miljonair maakt, volgens mij zou dat een beter effect hebben <laughs> dan dat je het uh, hè, gewoon via loting, dat je het geld verdeelt, dan dat je het nu uh, verdeelt via de machtsstructuren. Want nu, via de machtsstructuren, heb je ja, mensen die echt uh, een carrière van maken om andermans geld in eigen zak te steken. Ja, he, he. En dat ja, als, je, als je het gewoon zo verloten, als een soort uh, grote staatsloterijshow. Ja, dan, dan zou er met het geld ook allemaal leuks gebeuren, maar dan zou je er niet uh, op kunnen plannen. Zou je er niet een machtscarrière van kunnen maken? Dat is ja. Best, ja, het is gewoon even een uh, spelletje, een spelletje, dus dan zou dat een beter effect hebben. <laughs> op ons land dan... Uh, ja, ik zeg altijd, je kan het beste gewoon ervoor werken hè? en uh, een beetje verstandig ja, leven, toch? dat is beter. Ja. dan uh, een beetje goud kopen, en, uh. maar ja, goed, goud, ja, wie kom. ben ik? Nou, is, hoe zit dat met dat goudkoop? Ben je een fanatieke goudkoper? Ik ben geen fanatieke goudkoper, ik heb maar gewoon een kutbaan. Hè? Ja, nee, maar wat, dat, dat goud tegenwoordig wat je koopt, het is gewoon een piertje toch? Het is gewoon een claim. Ja, ja, ja, ja het is niet zo. Is zo nou, dat ik, dan, ik, ik ken Libertarius. Je maakt goud voor, uh, in je eigen kluis, kijk, ik, heb, uh, ik ken Libertarius, uh, die hebben het me laten zien. Die hebben gewoon echt goud en zilver, gewoon fysiek hè? Ja, dat, dat is het enige waar ik in geloof. Ja, Wij ja. dat, uh, dat, uh, dat, uh, bij bewaren het wel voor je ergens anders. Dat, uh, nee. nee want, uh, ja, dat is een kwestie vertrouwen dan weer. Hè? Ja, juring zegt dat futures werken veel sneller. Dat is als je er aan wilt verdienen. Ja, ik ja. En puur ook uh, hè, van uh, als alles klapt en uh, heb ik dan nog iets over. Ja, vanuit die gedachte, denk ik, helpt het alleen maar als je het gewoon fysiek hebt. Mm -hmm. Als alles klapt, als je dat als een soort echte... Uh, uh, echt uh, om iets achter de hand te hebben, als het aller, aller, alle ergste gebeurt, ja, dan heb je er niks aan als je alleen maar een papiertje hebt, denk ik, denk ik hoor, maar ja. dan, dan telt het denk ik alleen nog maar wat je in je kluis hebt liggen in je eigen huis. Nou ja, omdat we geen wapens mogen hebben, ben je daar binnen kortste keer vanaf. Ja, dus, ja. <laughs> ja, dat is dan ook weer zo, ja, dat, uh, daar ben ik het ook wel weer mee eens. Maar je hebt ja, dat mensen die, voor, het, he? die dat je dan dat. ook nog ergens begraven, weet je wel? Oh ja, ja, ja, gewoon echt oh. dus Dit is wel trouwens zo'n risico, hè, dat is... Uh, dat mensen straks denken, dan straks klapt het, hè? Even, even een beetje doen zo van uh, We hebben echt een grote crisis en uh, er komt stress. Ja. Dat mensen dan gaan denken van, hé, hey, oh, hier hebben we nog een lijst libertariërs. Die hebben waarschijnlijk wel wat goud thuis. Op het. Ja, precies. Ja. <laughs> Dat is <het> dan. <laughs> Dat is ja, ja, ook ja. wel weer zo, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, maar uh, ja, ik weet niet of deze man ook uh, miljonair geworden is, maar een uh, ijssalonhouder... Klaus. Ja, ja dit, dit, dit, dit sprak me op verschillende redenen aan. Ja. Het, is, uh, het heeft uh, duidelijk die gemeenteregels van als het een centimeter te hoog hangt of het is een, uh, een centimeter te hoog of te klein of te dik of te dun of te... Lang of te kort. Er wordt gemieren neukt, Dan uh, krijg je dwangsommen. Dan moet je boetes betalen. Hè? En dat, mm -hmm. ijs, ijs is een heel goed product. En waarom het me nog meer aangaat. Ik heb namelijk zelf in een gewerkt. In een ambachtelijke ijssalon hier in Deelwaard. Mm -hmm. Ach, en dat, heeft, uh, ja, dat, was, dat uh, was tijdens mijn studie. Hè? Dat is mm -hmm. een van de leukste baantjes die ik heb gehad. Dat, uh, de eigenaar waar ik toen werkte. Eigen, die werkte daar nog steeds. Die, uh, die had van de oorspronkelijke Italiaanse uh, ijsmaker. Die de zaak had opgericht. Had hij het geleerd hoe het moest? Mm -hmm. En uh, dat, uh, ja, dat was een heel mooi, uh, heel mooi gegeven. Het is een mooi product. Uh, Vele klanten, Waar spreken ja, in de zomer, staan mensen soms wel twintig minuten in de rij, maar wel blij. En ik zag me dat voor me. En dan deze zaak, dat die, die zit, daar weet ik niet hoe lang, maar met zo'n leuk product, uh, eigen gemaakt ijs. En dan wordt hem uh, op deze manier, uh, wordt een het leven zuur gemaakt met uh, oh, dit, hangt te, uh, dit bord is te groot en het hangt te hoog. Mm. Dan denk ik, hou alsjeblieft op. Mm. Wie, waarom? Waarom moet dit? dit, dit, dit is, uh, dat, is, ja, dat is alleen maar onnodig mensen tot last zijn. Ja. Nou, dat vind ik ook mooi dat dat even een beetje als een uh, beetje schreeuw wordt gebracht, van hij stopt ermee. Want dit is, uh, het is nu te gek. Er er ja. ongetwijfeld andere motivaties zijn. Het zal niet zo zijn dat hij uh, dag in dag uit uh, blij aan het werk was. En dat hij zegt, oh dit bord is het ik stop ermee. Zo zal het niet zijn gaan Maar dit is wat gewoon gebeurt. Dit is waarom op een gegeven moment zaken licht gaan. En niet ja. weer opnieuw worden bevolkt. Het komt door regels zucht. Ja. Uh, het en mensen niet aan de slag komt omdat de overheid verdoelt. Niet omdat ze te weinig doet. Ja, een soort Al-Qaeda van uh, ambtenaren die ons land terroriseert. Ja. ja, ik denk als degene die deze regels heeft bedacht, degene die ze naleeft en degene die dat managt, als die allemaal werden ontslagen, ja. dan was de wereld gewoon een betere plek. Ja, zeker weten. Dan, dan, dan zou er niks negatiefs gebeuren, uh -huh. dan zou gewoon de wereld zo gewoon een, een fijnere plek zijn om te zijn. Ja. En dat, daar zijn we nu op aangeland. Dat, uh, we kunnen heel veel overheidsinmenging uh, weghalen. En dan wordt het gewoon fijn. De wereld wordt gewoon een fijnere plek. Het wordt, het wordt niet gevaarlijker, het wordt niet chaotischer, het wordt niet lastiger. Er komt niet meer over. Nee, het wordt gewoon, de wereld wordt gewoon een fijne plek. Dat is toch wel mooi. Ja. Ja, dat een beetje los van de angst zien. Hè, van, oh, anarchie is chaos. Nee. Nou ja, de als klok zou gewoon honderd veel... jaar terugzetten, weet je wel, voor de Eerste Wereldoorlog. Toen, ja, ja, dit, als dit toen hadden we veel minder regeltjes. Ons, ons ja. wetboek was gewoon, op twee A4'tjes kon je dat neerzetten. En nou, alles ging die... prima. Onze wetgeving, dat is toch de, de, het nieuwe wereldwonder eigenlijk. We hebben ooit op de aarde zijn piramides gebouwd. We hebben andere dingen gecreëerd. Op een gegeven moment kon de Eiffeltoren worden gebouwd. Maar ons... Onze generatie heeft gewoon miljoenen regels bedacht. Ja. Miljoenen regels. Als je al die affiches nou, op elkaar toch, zet, dan, is, dan ben je een, nog hoger ja, dan de ooit. Ooit zullen ze <laughs> praten over deze tijd, tijd van de miljoenen regels. Ja, ja. En dat ooit zal het al niet meer zijn dan een grap. Ja. Dat, dat, dat kan, dat, dan zullen mensen vast op een andere manier overheerst worden door machthebbers. Hè. Dat zal al niet verdwijnen, helaas. Ja. Maar de miljoenen regels, dat, dat, is, dat wordt een reliek. Ja. En dat wordt iets waar we waar ooit om gelachen We kunnen nu ook om lachen, maar ooit zal het een reliek zijn. Ja, ja en dat is, dat is eigenlijk wel triest. Hè? Hoe wil je worden onthouden eh, door de generaties heen? Uh, vanwege je piramide, vanwege je uh, Eiffeltoren of vanwege je wetboek met onno onnozel veel regels? Ja. <laughs> we zullen zien. Ja, het wordt tijd voor een nieuw. Een nieuw monument van zijn tijd. Klaas, daar geef ik je helemaal gelijk in. Hey, we rennen nog even snel door uh, de rest van het nieuws. Um, de Noord-Brabantse gemeente Roosendaal die gaat uh, investeren in jonge werkelozen. Die mogen daar aan, aan de slag bij uh, hamburger-gigant Burger King. De belastingbetaler die mag dus uh, gaan opdraaien uh, voor deze jongeren. En de hamburger-gigant kan daar flink van. Profiteren, dat is heel jammer voor de kleine hamburgerbakkertjes, want die hebben het nakijken. En of u wel of niet van hamburgers houdt, u betaalt er gewoon voor. De vraag is, wat vindt McDonald's hiervan? De constructie werkt als volgt. De uitkeringsgerechtigde gaat dan aan de slag voor een salaris ver onder het minimumloon bij deze hamburgerketen. En het UWV vult dan de rest aan zodat hij uiteindelijk aan het eind van de maand gewoon hetzelfde bedrag heeft als wanneer hij gewoon een uitkering zou hebben. Uh, het doel hiervan is dan zogenaamd om uh, werkgevers uh, te stimuleren om uh, langdurige werkelozen in dienst te nemen. Ja, Burger King die profiteert er natuurlijk van, want die kan dan voor, voor een prikkie gewoon mensen in dienst nemen. Maar het is gewoon oneerlijke concurrentie. De, uh, de concurrent die... Deze deal niet heeft gesloten met de ja, Die heeft dan veel te duur personeel en die heeft dan veel te hoge kosten. En daarnaast zeggen ze van ja, als zo'n werknemer het leuk vindt... of als wij tevreden zijn als Burger King over die werknemer... dan nemen we, in, nemen we hem in dienst. Maar ja, het eind van het liedje is gewoon dat ze dan gewoon zeggen van... nou ja, uh, we nemen hem niet. Kom maar weer met een andere werkloze. Zo krijgt Burger King dan voor een hele lange tijd heel goedkoop personeel. En wij, de belastingbetaler, betalen hiervoor. Zelfs al hou je niet van hamburgers. En ja, één dingetje wat ik er nog aan toe wil voegen. En dan vanuit een heel andere hoek van het ministerie worden dan weer gesubsidieerd. Van, jongens, jullie moeten gezond eten, jullie moeten gezond eten. Ik bedoel, ja. Ik hou er even over op. Maar goed, verder nog wat ander lokaal nieuws. Uit Utrecht, daar is een gemeenteraadslid van de Partij van de Ambtenaren, Bert van der Roest, per direct opgestapt. Hij was namelijk naast gemeenteraadslid ook nog penningmeester bij uh, de dakloze krant, straatnieuws. En uh, ja, daar heeft hij uh, gewoon 40.000 euro uit uh, de pot lopen graaien. Uh, in ieder geval het bestuur van, van dit krantje die, uh, wil alsnog geen aangifte doen. Ze zeggen met uh, de volgende woorden, hij is geen kloosak, hij is geen dief. Hij heeft zich voorheen heel erg ingezet en daarom doen we geen aangifte tegen hem. Uh, hij is geen dief, joh. Ik weet het niet hoor, maar goed, um, ja, ze zullen natuurlijk wel in die uh, sociaal-democratische kringen weer een ander woordje voor uh, bedacht hebben. Bert heeft zichzelf een renteloze lening aan het straatjournaal gegeven of zoiets dergelijks, ik weet het niet. Um, maar goed, het is, uh, het is weer erg typerend voor het uh, cultuurtje bij de partij van de ambtenaren. Even kijken, nog meer nieuws. Het mocht u niet omgaan zijn, maar uh, de Federal Reserve, u weet wel, die instantie die verantwoordelijk is voor alle ellende in de wereld, die heeft een nieuwe voorzitter en dat is een opvolger voor Ben Bernanke. Het is een vrouw en ze heet Janet Yellen. Uh, Janet Yellen, ja, je kunt haar gerust een hoogpriesteres van de Kenentiaanse kerk noemen. En wil als uh, voorzitter van uh, de Federal Reserve de werkeloosheid gaan bestrijden. Alsof het haar taak is, kom op. Ik bedoel, zelfs als als je aan het Vaticaan gaat uh, vragen van uh, hoe je het probleem bij de protestantse kerk moet oplossen. ja. Ik weet het niet. Ik, uh, ik heb hier geen goed voor, woord voor over. En misschien dat we in een volgende uitzending ook wat meer aandacht hieraan gaan besteden. En wat is er nog meer gebeurd in de wereld? Zojuist zijn, uh, zojuist zijn de heren politici tot een akkoordje gekomen. Dat uh, komt nu vers van de pers hier binnenrollen. Het is zelfs zo vers van de pers dat ik het nog niet ingelezen heb. Maar ja, het is net zoiets als het inbrekers schilderen die een nieuwe strategie hebben bedacht over hoe zij... Jou en mij gaan beroven. Zoiets zal het zijn. Ik hoop hier in een volgende uitzending meer aandacht aan te kunnen besteden. Uh, verder nog een heel opvallend bericht uit uh, Limburg: dat was een, een jongen die uh, zat met een andere maat. Hun uh, bezoekje aan een uh, voetbalclub via, het, via de telefoonsoftware WhatsApp te bespreken. Waarin ja. In hun uh, conversatie werd het woord bom genoemd en de politie wachtte de jongen vervolgens thuis op. Het is toch een beetje opvallend dat dit in Nederland zelfs gebeurt. Toch weer een ernstige schending van de privacy. Dus jongens, ik uh, wil iedereen oproepen om zoveel mogelijk het woord bom te gaan vermelden in hun WhatsApp-gesprekken. maken maakt de mensen gewoon gek. Ze horen gewoon niet in jou en mijn gesprekken mee te luisteren. En dan verder de Nobelprijs van de Vrede is weer uitgereikt. Het is de meest nutteloze aller prijzen. Uh, aangezien die prijs uh, al kandidaten kent in het verleden, zoals Stalin en Hitler. Uh, ja, iemand van de soortgelijke signatuur, Obama, heeft hem ook een keer gekregen. Yasser Arafat, een bekende terrorist, heeft hem een keer gekregen. Het is een uh, compleet nutteloze uh, prijs, zelfs sinds die de laatste keer al aan de Europese Unie is gegeven. En Joost mag weten waarvoor. Nu heeft de OPCW hem uh, gekregen, is een uh, hele gesloten instantie die in Den Haag zit. Ze uh, moeten kijken hoe het er zit met de chemische wapens die uh, de landen gebruiken die een bepaald verdrag hebben getekend. Vier na zijn het zo'n beetje alle landen van de wereld. En ja, wat, wat ik het, eigenlijk het meest vreemde vind hiervan is, uh, kom op, zo moeilijk is het niet. Als je wil weten hoeveel chemische wapens mensen hebben, vraag gewoon kassenbonnetjes op bij de Verenigde Staten en Saudi-Arabië en dan kom je vanzelf wel achter. Maar ja, ik laat, ik daar, om, om dit, een beetje, dit punt een beetje wat duidelijker te maken, heb ik nog een heel leuk uh, Fragment van Bill Hicks. Daar gaan we nu even naar luisteren. Het is uit de jaren negentig, maar nog steeds... Actual. I'm so sick of arming the world and then sending troops over to destroy the fucking arms. You know what I mean? We keep arming these little countries, then we go and blow the shit out of them. We're like the bullies of the world, you know? We're like Jack Palance in the movie Shame, throwing the pistol at the sheepherder's feet. Pick it up. I don't want to pick it up, mister. You'll shoot me. Pick up the gun. <laughs> mister, I want no trouble, huh? I just came downtown here to get some hard rock candy for my kids. Some gingham from a wife. I don't even know what gingham is, but she goes. She goes through about ten rolls a week of that stuff. I ain't looking for no trouble, Mister. You saw am. He had a gun. Ja, dames en heren, dan snapt u nu ook meteen waarom McCain zoveel wapens uitdeelt in het Midden-Oosten. En dat was het nieuws, dan gaan we nu over naar de stille tocht. Ja, dames en heren, we komen nu bij het onderwerp stille tochten en stille tochten zijn initiatief van, vanuit de gemeenschap vaak op, als antwoord op iets ergs wat er gebeurd is. Iemand die neergeknuppeld is of neergeslagen of wat dan ook. En ja, er komt nu een stille tocht in Leeuwarden voor de slachtoffers van het beleid van Mark Rutte. En ja, ik heb hier de initiatiefnemer. Jurien, vertel waarom. Goeden, uh, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, het is nodig om iets te gaan doen in Leeuwarden. Leeuwarden is een stad met uh, ja, relatief hoge werkloosheid, en ook veel leegstand. Dus we kunnen laten zien wat de gevolgen zijn van uh, drie jaar lang. ...lastenverhoging. Mm -hmm. uh, want 14 oktober aanstaande... ...dan zit, het, uh, ja, dan zit Rutte... Uh, ...drie jaar lang in Nederland als premier. Mm -hmm. Hij is in, uh, op, op 14 oktober 2010... ...begonnen met zo'n project. Nou ja, sindsdien hebben we eigenlijk alleen maar... ...lastenverhogingen. Hè? De, de meeste mensen die waren enthousiast. Eindelijk uh, een liberaal kabinet. Eindelijk gaan we meer markt... ...en minder overheid krijgen. Het tegenovergestelde is, is waarheid uh, geworden. Mm. En ja... De, de, de pijn in Wilwaarde is, is oog. Dat gaan we u laten zien. Want hoe staat de gemiddelde Leeuwarder daar eigenlijk tegenover? Gewoon, uh, als je op straat gewoon met de gewone Leeuwarder praat, die je daar tegenkomt bij de bushokje of uh, bij de bakker. Wat, ja. wat, wat zeggen die daarover? Nou, we zijn met een team naar Bilgaard geweest. Hè. Bilgaard is een, uh, is, is een soort van ja, wijk. En die hebben ook een, een wijkwinkelcentrum. En ja, je merkt gewoon dat ondernemers dat die. De overheid uh, zat zijn dat mensen niet, ja, niet, niet eens meer naar de stembus willen, als het ware. Zo zijn ze het, het zat. En ik denk, ja, als je keer op keer wordt voorgelogen, keer op keer wordt je uh, verlaging van de belasting of verlaging van de OCB beloofd en het wordt keer op keer niet waargemaakt, ja, dan ben je het op enig moment ook goed zat, terecht. En uh, nou ja, wij gaan laten zien dat het ook anders kan. Is er al veel animo? Uh, hoeveel mensen denk je al dat er gaan komen? Ja, dat is altijd afwachten. Hè? Mm -hmm. Kijk, als er weinig mensen komen... dan hebben mensen de hoop opgegeven. Op zich niet onlogisch. Maar je kunt nog één poging maken. Hè? Het, het is vijf voor twaalf. We moeten nu iets doen met ja. ons allen. Hè? Willen we nog uh, economisch herstel hebben? Want economisch herstel is alleen maar mogelijk... door de lasten te verlagen... En ja, ik roep mensen op om vooral op uh, 14 oktober, 9 uur avonds, om erbij te zijn. Klaas, jij bent er ook bij, hè? Ik weet niet. Wil jij hier nog iets over aan uh, toevoegen? Ah, ik vind het, uh, het heeft twee gezichten. Ik vind aan de ene kant uh, heel ludiek deze actie. Ik moet er uh, echt een beetje om lachen. En dat is soms ook het kenmerk van hele trieste dingen: dat je er soms uh, wel om moet lachen. Mm -hmm. om er wat uh, tegen te kunnen. Ja, te relativeren. Ja, het is, het is eigenlijk heel triest. Het is, uh, ik, ik, ik weet niet... Uh, ik kan moeilijk inschatten hoe het overkomt. Voor mij persoonlijk is het een hele duidelijke uh, uiting. Want mm -hmm. ik, ja, ik geloof... Uh, dat... Uh, continue lastenverzwaring uh, gewoon concreet bijdraagt aan het... Uh, ja, aan het uh, eigenlijk aan de miserie die, die, er, uh, die er heerst... Uh, mm -hmm. Niet gebruiken van mensen die uh, vol, vol in het leven staan, eigenlijk een uh, capabele deel van de maatschappij kunnen uitmaken als die worden uitgerangeerd En uh, banden die niet worden gebruikt, terwijl er op zich geen uh, overbodige lege ruimtes zijn, want er zijn soms ook weer tekorten. Dat zeg maar, het niet gebruiken van de mogelijke middelen, dat, dat, echt is, dat kan alleen maar mogelijk zijn doordat je het enorm verstoort, de normale gang van zaken. Als je het op zijn beloop laat, dan gebeuren dit soort dingen niet. Dus ik denk dat het, uh, ja, dat het eigenlijk niet eens echt ver gezocht is door te spreken van slachtoffers. Dit zijn slachtoffers die worden gemaakt door het beleid. Ja. Dus in die zin sta ik, ja, klopt het ook echt. En het, is, het is ook heel ingrijpend. Als je lasten verhoogt, uh, dan betekent dat concreet dat uh, mensen gaan hun baan verliezen. Dus het kunnen families zijn die uh, prima konden rondkomen. Die dan eigenlijk worden gedwongen om hun hele leven om te gooien. Die niet gemakkelijk daar iets uit, uh, uit kunnen stappen. Omdat... ...gewoon de overregulering en uh, opkloppen van alles. Dat uh, het eigenlijk onmogelijk maakt om gemakkelijk uh, voor jezelf te zorgen. Ik zie het zelfs als een soort... Uh, ...als je de Maslow-pyramide erbij pakt... ...ik zie het alsof de overheid zeg maar, een kracht die ons zo laag steeds naar beneden drukt... ...in die, in die piramide, naar zo laag mogelijke laag. Ja. Het is uh, bijna bizar dat je in het rijkste land van de wereld, als maatschappij... Steeds dichter naar het uh, bestaansminimum wordt gedrukt. Dat, dat slaat bijna nergens op. Ja. Je zou, uh, ja, het is te gek voor woorden eigenlijk. Je zou kunnen denken van als je, wij spreken als je ongeacht hoe je, hè, wat voor ideeën je hebt over hoe je je leven moet invullen. Of dat nou is, uh, wij spreken in een duurzame, groene commune met uh, alleen maar gezond, lokaal verbouwd voedsel. Of dat nou is uh, in een, een verzamelde uh, collectie woonwagens of wat dan ook. Het maakt niet uit hoe je het denkt. Ons land is rijk genoeg om iedereen die in een bepaalde context wil leven... om dat binnen één of twee jaar te realiseren. Je zou dat nee. gemakkelijk kunnen opzetten. Maar nee, we blijven altijd maar doormodderen. We zitten, ja, we, sommige mensen hebben ideeën. Hebben soms, uh, sommige mensen hebben nog een uh, idee over wat, uh, hoe het zou moeten zijn. Een soort uh, ideologisch beeld of zo. Of een droombeeld. Maar dat, het, het wordt allemaal aan dichtelen gegooid... omdat er gewoon geen bewegingsruimte is om dat te realiseren. Dus als je puur kijkt naar... Uh, ...de middelen, de beschikbare middelen en de potentie. Mm het -hmm. zou allemaal heel makkelijk gerealiseerd kunnen worden. Maar puur vanuit een vrijheid, niet vanuit uh, regulering. Regulering draait, ja... Uiteindelijk krijg je toch, uh, zelfs als je het goed zou willen... ...zou het niet werken, maar ja, ik denk dat er te veel corruptie en uh, uh, misbeleid in zit... ...dat het, uh, ja, dat het uh, ver van uh, een theoretisch uh, ideeel staat... En, hoe dan ook, zelfs als je gelooft dat de sturing zou kunnen helpen, dan zou je moeten constateren dat het niet werkt. Nog heel even naar de stille tocht ja. terugkomend. Want uh, Jurgen, je hebt even een beetje hier en daar in het gesprek al gezegd. Jullie gaan uh, langs bepaalde plekken toe. En wat mm -hmm. voor plekken zijn dat? We gaan uh, leegstaande gebouwen zien. Uh -huh. We gaan een uh, echte kathedraal zien. Oké. Okay. We laten natuurlijk ook de mooie kanten van de Heelwaarde zien. Want Leeuwarden is en blijft een mooie stad. kan nog ja. veel mooier worden als het uh, een stuk libertarischer wordt. Ja. Die kathedraal, dat is een kathedraal. Ja, ik, ik kan nog niet alles verklappen. Mm -hmm. Maar u zult erop zien een groot blauw uh, bord met witte letters. Oké, okay. nou, dat het uh, maakt het heel spannend. Meer. Oh. Ja. <laughs> En uh, de belastingbetaler heeft even zeker voorop moeten draaien, laat me raden. Uh, ja, absoluut. absoluut. <laughs> het is een kathedraal van het uh, socialistische gedachtegoed of zoiets. Ja. Hey, goed gegokt. <laughs> hey, maar um, wat is er nog meer te beleven tijdens de stille tocht? Uh, veel. We blijven wat flexibel, hè? want we zijn altijd afhankelijk van de autoriteiten. Wat staan die toe? Wat mag? En we zijn afhankelijk van, ja, van de opkomst. Mm -hmm. Bij een kleine op, opkomst dan gaan we ook wat flexibeler uh, worden. Dan gaan we ja, ook bij ondernemers kijken. Maar mm -hmm. dan komen er duizend mensen. Je kunt niet met duizend mensen bij een ondernemer over de vloer. Ja, persoonlijk ja, denk ik dat Leeuwarden weer gezond kan worden. Mm -hmm. uh, maar dan moet het wel een libertarische impuls krijgen. Ja, ja, ja. Dan, dan gaan de ondernemers weer ondernemen. Mm -hmm. Gaat uh, ja, de bakker weer brood bakken en krijgen we weer uh, een gezond leeuwwaarde. Ja, het was ooit, uh, tenminste Friesland was ooit uh, op de een na rijkste provincie van de, van de Verenigde Provincie, hè, de Gouden Eeuw. Mm -hmm. dus, uh, Dat is lang was, geleden hè? Lang geleden ja, het is daarna helemaal stuk gereguleerd. Dus, uh, terwijl, uh, ja, na een gouden Eeuw hadden we ook een Diamante Eeuw kunnen krijgen, weet je wel. Dat is uh, een mm -hmm. Platinum Eeuw, dus ja. Laten we hopen dat hij nog komt. Hè. Ja. Laten we vooral blijven dromen. En sommige mensen zeggen van... Ja, hè, ik, ik, ik, ik zoek naar een zo reëel mogelijk uh, verkiezingsprogramma. En dan zeggen ze dat de VVD dat het, het meest reële verkiezingsprogramma is. Of de PvdA dat het het meest reële verkiezingsprogramma is. Maar het resultaat is toch altijd een zwak compromis. Ja. Hè. Dus durf te dromen... Durf te kijken naar uh, ja, wat het perspectief is voor Nederland. Ja. En ik denk dat een libertarisch perspectief toch uh, een van de betere is. Ja. Zal niet de beste, hè? eigenlijk moet ik de beste zeggen, maar ja. ik laat het zich eens een keer bewijzen. Ik zal nog even de datum herhalen. Het is op maandag 14 oktober mm -hmm. om 21 uur, dus 9 uur s avonds. Uh, bij station Leeuwarden. En, uh, ik, weet niet, ik ken station Leeuwarden niet zo goed, want volgens mij ben ik er zelf nog nooit geweest. Het is een klein station, heb ik begrepen. Is er nog een bepaalde verzamelplek? Uh, zeg maar stationshal, de pizza hut of kiosk of dergelijks? Nee, uh, u, u loopt het treinstation uit aan de voorkant, aan de centrumkant. Uh, Oké. Okay. En uh, ja, er is eigenlijk een grote uitgang, de hoofduitgang. En dat loop, is het verzamelpunt. Dan loop je gewoon naar het groepje mensen wat je daar ziet. Dan, met een grote poster met een hond erop. Poster <laughs> met een hond erop. Dat is jullie uh, zeg maar mascotte? De hond is de mascotte, ja. Ah, Oké. Okay. ja, ja, ja. Is Vanwege een de hondenbelasting, van, hè? Je, inderdaad, vanwege die uh, verschrikkelijk bureaucratische hondenbelasting. Ja. Eén van de dingen die heel snel kan worden afgeschaft. Klaas, ik weet niet of jij nog een uh, kleine toevoeging hebt hele verhaal? Nee, ik vind, het een, uh, ik vind het een geweldig goed initiatief. Ik hoop dat het uh, wat aandacht krijgt. Het is, uh, het is een mooie datum. Uh, drie jaar uh, een uh, liberale premier. En uh, ja, het is... Uh, ja, je kan... Uh, ik denk, uh, als je daar bij van tevoren zo probeert te fantaseren welke kant het op gaat, dat je het zo gek niet kan verzinnen zoals het nu is gegaan. Ja, dat is precies tegenovergestelde, ja. Ja, nee, het is, uh, ik, ik, ik denk uh, je hoort wel veel lokaal, dat is, uh, vooral uh, uit de kringen van de PvdA en de VVD, dat ze het absoluut niet over landelijke thema's moeten hebben, dat het bij de gemeenteraadsverkiezingen alleen maar over lokaal moet gaan. En uh, ja, ik vind dat, uh, dat heel terecht, dat moet natuurlijk ook. En, uh, maar ik, ik vraag me dan af, kun je kun je wel dit soort mensen dan wel vragen van waarom hebben jullie niet gesprekken. Ja, precies. Is dat een legitieme vraag? Is, of is dan, ik vind dat dan een hele goede vraag, ja. <laughs> ja. Of gooi je dan toch weer een beetje de bak erin van... Uh, ja, landelijk bak je er niks van, dus uh, ik ga je ermee plagen. Nee, ik vind dat een legitieme vraag. Want ja. als individu moet je daar denk ik voor openstaan... als het echt wagger is om ja. daar de consequentie aan te verbinden. Dat betekent denk ik ook... Uh, voor de gemeente Leeuwarden had je ook kunnen, je kunnen afsplitsen, denk ik. Je hebt tijd genoeg gehad, ja. toch? Ja. Dat hebben ze niet gedaan, dus... Uh, Natuurlijk moet het over lokale thema's gaan. Maar ik vind, uh, ja, ik, ik denk, misschien moet je deze vraag toch wel kunnen stellen. Ja, zeker weten. Ik zou zeggen, stel hem gewoon. Ja. Dan gaan we nu naar het volgende onderwerp. Ja, dames en heren, er komt nu het moment waar we allemaal op hebben gewacht. We hebben een brief van Adam. Lokes. Yes! Ja, serieus. Ja, jongens. Het publiek om me heen Het gaat helemaal uit hun dak, dames en heren. Dit is echt, echt waar. We hebben een brief. En ik ga hem voorlezen, mensen. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nu kunnen jullie allemaal weer zitten. Oké, okay, rustig allemaal. Ja, uh, we gaan de brief voorlezen. Maar eerst voor de mensen die nog niet weten wie Adam Kokesh is, uh, zal ik eerst even een kleine introductie doen. En... En daarna gaan we de brief voorlezen. Adam Kokes, in het kort, is een uh, 31-jarige activist uit uh, de Verenigde Staten van Amerika. Hij woont tegenwoordig in de, in de omgeving van Washington, D.C., de District of Criminals. Hij heeft een uh, eigen show, Adam vs. the Man. En hij is ook bekend als uh, activist. Hij was ooit een uh, marinier in het Amerikaanse leger. Hij heeft gevochten in Valucia, Irak. En daar is hij tot inzicht gekomen dat... Uh, ja wat idee dat dat toch niet echt uh, het doel diende waarvan hij dacht dat hij dat uh, diende. en uh, ja, Hij is toen uh, anti-oorlogsactivist geworden. Maar daarna voert hij ook actie, uh, bijvoorbeeld voor de legalisatie van drugs. Een um, tal van andere zaken die uh, met de vrijheid uh, te maken hebben. Hij is regelmatig opgepakt door de politie, bijvoorbeeld omdat hij een joint rookte voor het Witte Huis. Met zijn YouTube kanaal, Adam Fust the Man, probeert hij altijd een beetje de, de politie uit te dagen. En de kijkers te laten zien dat ja, de politie eigenlijk een grote, dikke, vette, wasse neus is. En wel bij zijn laatste actie heeft hij een geweer geladen. Dat was op Independence Day. Hij had, uh, daarvoor had hij aangekondigd dat hij een open carry mars zou doen. Een open carry mars is dat uh, ja, wapeneigenaren... Uh, die gaan dan uh, met hun wapen, geladen wapens gaan ze dan, uh, door de stad marcheren. Vroeger was het in Amerika heel normaal. En tegenwoordig, met al die strenge wapenwetten, kan dat allemaal niet meer. En hij wilde dus gewoon weer zo'n uh, mars organiseren in Washington, DC. Alleen de politie begon een beetje te stijgen. Nou ja, toen is, heeft hij die mars afgeblazen en gezegd: Nou, doen we het in de rest van het land wel. En toen ging hij op Independence Day in zijn eentje met zijn geweer dus naar Freedom Plaza. Daar liet hij zichzelf filmen terwijl hij zijn wapen aan het laden was. Naar aanleiding van dat filmpje is de politie uh, bij hem thuis op bezoek geweest. En dat ging nou niet heel vriendelijk. De deur werd gewoon ingetrapt. Er werd een flashbang grenade uh, naar binnen gegooid. Uh, de bewoners van zijn huis werden op een uh, hardhandige manier uh, geboeid. En... Zijn kluis werd nog eens leeggeroofd door de politie en ze hadden zogenaamd drugs gevonden. Volgens de bewoners van het huis waren die drugs daar niet eens, want het ging om mushrooms, paddenstoelen. En Adam is, die is niet vies van een beetje drugs, maar paddenstoelen dat is dan weer niet zijn smaak. Dus dat was dan alweer een beetje raar. Dus waarschijnlijk heeft de politie dat gedaan om gewoon uh, iets te hebben om hem op te sluiten. In ieder geval, als je meer over hem wil weten, zou ik zeggen ga gewoon zijn, zijn videokanaal eens bekijken. Dat is heel inspirerend. En ik zal nog een fragment laten horen van, van het videofilmpje wat hij op Independence Day heeft opgenomen. En even voor de duidelijkheid, vanwege dit filmpje zit hij nu op dit moment in de gevangenis. 24 oktober is zijn zaak, als het goed is. Hij komt dan voor de rechter. Hij wil met zijn zaak wel die aandacht geven aan uh, jury nullification. Daar zullen we misschien in de toekomende uitzendingen nog uh, wat meer over vertellen. In ieder geval hier is het filmpje waar hij dus nu voor opgesloten is. En daarna gaan wij zijn uh, brief voorlezen die hij aan jullie geschreven heeft. We will not be silent. We will not obey. We will not allow our government to destroy our humanity. We are the final American revolution. See you next Independence Day. Ja, dames en heren, en hier is de brief van Adam Kokes aan jullie. Ik doe het in het Engels. Ik neem aan dat jullie gewoon allemaal Engels kunnen. Je nou, komt er, jongens. I thank you so much for writing and for taking much work as possible for your own podcast in the netherlands i have had a few greater honors i hope you will read this letter to your listeners i have observed that the average american inmate is much happier and healthier than the average american guard lawyer judge or cop as for me i'm most certainly Enjoying my government taxpayer funded spiritual retreatment. I'm making lots of friends, and everyone knows who I am and why I'm here. And most of the guards are supportive. I don't longer call this situation a sacrifice, I consider it an investment. And thanks to people who, like you, sharing my story. It's paying off for liberty. There are lots of things people from around the world can do to help my case, and I hope you get involved with with the media outreach efforts and stay up to date with the website adam com Does anyone in your country knows that? The American government has a civil rights activist as a political prisoner. The emperor had no clothes on, and we are all invited to come and laugh and point at it. I always love hearing from you and fellow libertarians overseas because the fight for liberty is a global one or rather to put it in more accurate and more peaceful terms the evolution to a voluntary society is the destiny of the of the inev inevitable species systems based on voluntary cooperation will overcome those based on coercion the message of liberty and self-owners is a universal one because every human on this planet should own themselves and be a slave to no one still we need to do to be truly free is to claim that self ownership and live free in our hearts and our minds free yourself and the world will follow remember happiness is the ultimate out of Mm -mm. Het laatste woord, dat kan ik niet lezen. Like difference of zoiets. Indifference. Liberated. Adam Kokesh. Ik wil nog wel even Marina Mossink uh, danken, want zij heeft uh, de brief van uh, Adam vertaald uit het uh, hierogliefde handschrift. Het was een beetje moeilijk te lezen. En uh, ja... Ik zal de brief zelf ook nog online zetten dan kunnen jullie nog even nalezen wat er nou werkelijk stond. Want misschien is er iets verkeerd uh, ontcijferd. En dan nu de agenda. Ja, dames en heren, zijn we zijn nu aangekomen bij het belangrijkste moment van deze hele show. Dat is namelijk de Libertarische Agenda, want dan kunt u mede-libertariërs ontmoeten. En op welke plekken in Nederland kan dat en op welke datum? Nou, dat komt nu. Uh, op 15 oktober is er in Café de Bekeerde Zusters, een uh, bijeenkomst van de Libertarische Partij en het heet Café Bastiat. En de Bekeerde Zuster is in Amsterdam, om precies te zijn. En het begint om 8 uur s'avonds. Dan is er om half negen s'avonds op 30 oktober een bijeenkomst in Utrecht. En dat is in café de Guardian, wat vlak achter het centrale station van Utrecht zit. Dat begint om half 9. Ook op 30 oktober is er een borrel in Groningen. En dat is in café de Sigaar. En dat begint ook om half 9. Op 31 oktober is er een lezing over het privatiseren van Overstromingsverzekeringen en waterkeringen. En dat is in Hogeschool Saxion in Enschede. Op 5 november is er een LP-bijeenkomst in Den Haag op Landgoed Marlot. 6 november is er een Libertarische Borrel in Leeuwarden in Café de Rus. 9 november is er een LP-bijeenkomst, die heet Café Mandeville, en is in Café de Engel in Almere. En op 12 november is er een bijeenkomst van de LP in Maastricht in Café Forum. Op de website van de Libertarische Partij kunt u veel meer hierover lezen. De adressen, de routes en alle andere informatie. Vergeet ook niet dat u de Libertarische Partij in Leeuwarden een hart onder de riem kan steken... door daar de lijfelijk aanwezig te zijn op de komende zaterdagen... Want dan zal er een uh, geflyerd, ballonnen geblazen worden uh, gesprekken aangegaan met mensen. En dat is allemaal op zaterdagmiddag in het winkelend hart van Leeuwarden. Om meer informatie hierover te vinden kunt u gewoon even de Libertarische Partij Leeuwarden gaan liken op Facebook. En daar kunt u met uh, Jurgen en Klaas in contact komen. Ik dank Jurgen en Klaas ook hartelijk voor uh, het deelnemen aan dit programma. Vergeet ook niet 14 oktober de stille tocht in Leeuwarden, om 9 uur s avonds bij station Leeuwarden. Mensen, dit was het voor vandaag en uh, ja, tot volgende week.